6 uur. NPO Radio 1. Het Mark Visser. Goedenavond. Het laatste half uur alweer van Nieuws en Co. met daarin het Britse onderzoek naar de werking van sharia-raden en de nucleaire ambities van de Verenigde Staten. Nu eerst het NOS Journaal met Lot Lewin. De man die vanochtend in Waddingsveen overleed bij een aanhouding door de politie... was een verwarde hagenaar van 39, dat meldt het OM. De politie kreeg vanochtend vroeg een melding dat de man buiten rondliep. Op een filmpje van een voorbijganger is te zien dat de agenten grote moeite hebben... om de man op de grond te drukken en harde klappen uitdelen. De familie van de overleden man heeft tegen een verslaggever van Omroep West gezegd... dat de politie hen een ander verhaal vertelde over de arrestatie. Die hebben wel gezegd, ja tegen ons is wel iets anders gezegd dat hij tijdens zijn arrestatie in elkaar gezakt zou zijn. En dat kunnen we niet afleiden uit de filmbeelden. De filmbeelden, het korte stukje film, laat iets anders zien. Zometeen in Nieuws en Co een reactie van het Openbaar Ministerie... op de gebeurtenissen in Waddingsveen. Het duurt nog maanden voordat Venezuela de blokkade van de grens... met Aruba, Bonaire en Curaçao weer opheft. Dat denkt minister Zelstra van Buitenlandse Zaken. In januari heeft president Maduro de grens gesloten... omdat de eilanden te weinig zouden doen tegen illegale smokkel. Minister Zelstra verwacht dat Maduro daar voorlopig niet op terugkomt. Er zijn uh, binnen een paar maanden presidentsverkiezingen... is de verwachting in, uh, in Venezuela. Wij achter de kans klein dat gedurende de campagne... op weg naar die presidentsverkiezingen... Uh, Venezuela op dit punt...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 De politie heeft twee mannen opgepakt in verband met de dood van een 32-jarige Rotterdammer. Die overleed vrijdagnacht na een vechtpartij bij de Rotterdamse Schouwburg. De twee arrestanten werkten daar als beveiliger. En BMX'er Jelle van Gorkom is sinds vorige week van de intensive care af. Van Gorkom lag twee weken in coma nadat hij tijdens een training was gevallen. Het herstel van de zilveren medaillewinnaar bij de Spelen in Rio gaat nog wel lang duren volgens de artsen.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 Het Olympisch dorp in Pyeongchang, waar volgende week de winterspelen beginnen... stroomt langzaam vol met sporters. Ook schaatster Irene Wüst is er al. Ze is tevreden, al is niet alles perfect. Dus, uh, dat is één minpuntje. We, zitten, we hebben een heel hoog gebouw. En er is maar één lift. En ik zit op de zestiende. Dus uh, ik heb vanochtend met Antoinette al uh, ongeveer een kwartier voor de lift gestaan... voordat we een keertje konden fietsen.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 Het weer buien, soms met natte sneeuw, afgewisseld met opklaringen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt en het kan glad worden. In het weekend veel bewolking met winterse buien... en een middagtemperatuur rond de 4 graden. AWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen in Den Haag. Edwin, waar staat het nog vast? En vooral in de, in de Randstad, rond Amsterdam, is weinig aan de hand. Ook in het zuiden van het land staan nog een paar files. Op de A12 Utrecht richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Dordrecht en zon Zonstil, een kwartier vertraging. Daar staat een auto in brand. Eén rijstrook is dicht. Jesus Christ Superstar komt terug naar Nederland. De grootste rock opera aller tijden.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 Met elke nieuwe Amerikaanse president komt er ook een nieuw nucleair beleid. En vanavond presenteert het Pentagon dat beleid van president Trump. Na alle aanvaringen met Noord-Korea afgelopen jaar hebben we natuurlijk wel alvast een idee. maar het zo sterk maken. And so powerful that it will deter any acts of aggression by any other nation or anyone else. Het nucleaire arsenaal moet zo sterk en machtig worden, zegt Trump, dat het alle landen afschrikt om de VS aan te vallen. Mark Visser, nieuws en co. Verslaggever Marijn Duintje Tebens van Nieuwsuur... sprak met drie deskundigen over dat beleid voor de komende drie jaar. Marijn, nucleaire wapens sinds dit jaar uh, is dat thema of eigenlijk afgelopen jaar helemaal terug van weg geweest. Ja, eigenlijk is het terug van nooit echt helemaal weg geweest, want er waren natuurlijk nog steeds een heleboel kernwapens. Maar inderdaad, het einde van de de Oorlog betekende dat de twee supermachten, eh, Rusland en Amerika... op een hele grote schaal heel veel van die kernwapens hadden afgeschaft. He, herinneren herinner ons allemaal nog wel Gorbachev en Reagan... die elkaar de hand schudden bij het ene na het andere verdrag. Mm -hmm. En de kernwapens in de wereld met zo'n twee derde terugbrachten. Maar er zijn er nog altijd 15.000 van die kernwapens over. En inderdaad, eh, je ziet nu niet alleen met, eh, met Noord-Korea natuurlijk... Eh, ja dat, eh, dat het helemaal weer op de agenda is. En dat komt zeker ook door Donald Trump... Trump, de presidentskandidaat Trump, deed in de verkiezingscampagne al een aantal uitspraken die veel wenkbrauwen deden, fronsen, zo bleek hij gezegd of gevraagd te hebben bij een bijeenkomst van een aantal experts. Als we die kernwapens hebben, waarom kunnen we ze dan niet gewoon gebruiken? Ja. Nou, en dat leidde tot uh, veel uh, zorgen bij, uh, bij veel mensen. En hij is natuurlijk ook in zijn retoriek uh, vrij uh, gericht op kernwapens. En wat wordt dan zijn beleid in de, in de notendop? Nou, In de notendop komt er eigenlijk op neer dat hij zegt... Uh, ik wil de drempel verlagen om kernwapens te gaan gebruiken. En dit is even gebaseerd op wat we nu weten over dat beleid. Het wordt officieel pas bekendgemaakt uh, vanavond. Maar eerder is al uitgelekt wat er ongeveer in staat. En twee punten dus. één, ik wil de drempel verlagen voor het inzetten van kernwapens. Ik wil dat we ze niet meer alleen inzetten als we zelf worden aangevallen... als een soort laatste middel. Mm -hmm. Maar het moet ook bijvoorbeeld ingezet kunnen worden... als er een enorme aanval op onze infrastructuur is. Bijvoorbeeld een cyberattack. Um, en het tweede punt is dat hij zegt... ik wil ook veel meer kleine kernwapens hebben. Heel erg inzetten op uh, mini kernbommetjes. En de gedachte daarachter is dat die dan ook makkelijker in te zetten zijn. Een van de deskundigen die ik daarover sprak was Sico uh, van der Meer, van, uh, kernwapenexpert van Instituut Klingendaal. Luister even wat hij daarover zegt. Trump zegt eigenlijk dat hij de inzetdrempel wil verlagen. omdat de tegenstanders van de VS, Rusland, China. nu denken: ah, kernwapen inzetten doen ze niet. Hè, een stad met een miljoen inwoners platgooien met een kernbom. dat is gewoon te, te, te, ver van, van, van, ja, te ver van wat normaal zou zijn. En Trump zegt: nou dan bouwen we kleinere kernwapens. En dan gooi je in plaats van een miljoenenstad plat... alleen een buitenwijk plat met 100 doden. En dan schrikken we onze tegenstanders wel af. Hoe zorgelijk is dit, volgens die deskundigen? Nou ja, het is een beetje aan wie je het vraagt. Sommige experts zeggen eigenlijk is het niet meer dan logisch. Want hè, je hoort het uh, van de Meer ook zeggen. Die dreiging was eigenlijk niet realistisch meer. Het was zo voorspelbaar bij de tegenstander. dat uh, er no toch nooit een kernwapen ingezet zou worden. omdat uh, de gevolgen te groot mm -hmm. waren. En ja, dan moet je dus wat anders hebben om die dreiging reëel te houden. Hè. En de hele gedachte van die kernwapenpolitiek is natuurlijk altijd geweest. Uh, de zekerheid dat we allebei eraan gaan is zo groot. dat we ze dus wel niet zullen inzetten. De dat mensen is de beste zeggen garantie. wel eens dankzij kerfwapens hebben we meer vrede. Want als je maar allebei ze hebt. Dan ga je ze niet gebruiken. Ja, De, de theorie is inderdaad he, van de mutual assured destruction. We gaan er allebei aan. En dus dat willen we niet. Nee. Gebruiken we ze niet. Uh, maar goed. De, dus de Sommigen zeggen ja, het is niet meer, uh, niet meer dan realistisch en logisch. Dat de VS meegaat in ook Rusland en China. Die aan het opbouwen zijn. Uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen. Dit is heel zorgelijk. Ik ben in Genève geweest. Daar heb ik uh, de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede. Van vorig jaar geïnterviewd. Dat is een organisatie die strijdt voor uh, alle kernwapens de wereld uit. Ja, en die zeggen, zolang die kernwapens er zijn... is er ook een kans dat ze een keer ingezet gaan worden. Hoe klein die kans ook is, dat moeten we kosten... wat het kostte zien te voorkomen. Um, en, uh, en in ieder geval is de dreiging dus weer nu terug van weg geweest. Uh, Sico van der Meer zegt daar dit over. Nou, de Doomsday klok is een klok die eigenlijk aangeeft... hoe dicht we bij het einde van de mensheid zijn... met name door kernwapengevaren... En hij is inderdaad nu op 2 voor 12 gezet. Dat is het gevaarlijkste niveau sinds het hoogte van de Koude Oorlog. Omdat de wetenschappers die die klok ontwikkelen zeggen, ja, het gaat de verkeerde kant op. De kernwapens zijn allemaal aan het bijbouwen, moderniseren. De inzetdrempel gaat omlaag. En zitten mensen aan het roeren die niet meer lijken door te hebben hoe gevaarlijk kernwapens zijn. Ja, en de kans dat dus iemand die rode knop indrukt en we met z'n allen ten onder gaan, wordt groter. Die kans wordt groter. Is dat, is, wijkt Trump dan ook echt zo erg af van het beleid van Obama? Of... Zitten er toch ook nog wel overeenkomsten in? Ja, misschien toch minder dan je zou denken... is uh, wat, ik, uh, wat ik ervan begrijp. Namelijk, uh, ook Obama wilde die modernisering van die kernwapens. Uh, die had er ook een bedrag aan gehangen. Meer dan uh, een biljoen dollar. Dus, ook uh, die kleinere? dat, dat die Ja, idee ook hoogte. die duizend. Nou, die kleinere wat minder, maar wel uh -huh. het hele kernwapenarsenaal uh, moderniseren. En ja. die wilde dus ook voor duizend miljard dollar... de komende dertig jaar investeren in kernwapens. Dus dat is ook niet niks. Maar, uh, zeggen uh, zijn... Uh, zijn aanhangers. Hij wilde wel een andere kant op bewegen. Hij wilde uiteindelijk Obama naar een wereld toe... waar er geen kernwapens zouden komen. En ook al wist hij, dat maak ik waarschijnlijk niet meer mee... dat was de richting die hij insloeg. En bij Trump zie je iets heel anders. Namelijk dat hij ja, spierballentaal gebruikt... ook rond kernwapens. En het is ook dat punt op zich wat veel mensen tegen de borst stuit... die zeggen van fire and fury en dreigen met kernwapens... alsof het een gewoon wapen is. Uh, ja, Dat is eigenlijk iets wat niet meer bij deze tijd hoort. Dat moeten we kosten wat het kost voorkomen. Daar moet je niet op die manier over praten. Daar zijn de gevolgen te ernstig voor als je ze gebruikt. Verlaggever Marijn je Dankjewel dank je wel. Van Nieuwsuur dus. Vanavond meer hierover natuurlijk ook vanaf 10 uur... op NPO 2 in een nieuwsuur. Mark Visser. Nieuws en Co. We gaan weer even naar overview Naar de Davis Cup. Frankrijk tegen Nederland. We staan 0-1 voor. Dankzij die prachtige overwinning van Timo de Bakker. Op dit moment bezig Richard Gasquet tegen Robin Haase. De eerste twee sets werden verloren door Haase. Mark Brasser. Hoe gaat het in de derde? Ja, ja, in de derde gaat het in ieder geval beter met Haase. Uh, met want hij heeft eindelijk heeft hij, uh, kunnen breken. Daar uh, kwam hij in de eerste twee sets niet aan toe. Ja, misschien toch iets van ontspanning in het spel van Gasquet. 2-0 in sets voor. Nou, ja, dan denk je van nou ja, de druk is er wel een beetje af. En dan ga je misschien iets verder slappen. Nou, daar profiteerde Hazen prima van bij een stand van 1-1. Brak Gasquet op Love, Won vervolgens zelfs een service op Love. Pakte daar acht punten op een rij. Dus even een goede fase van de Nederlander die zojuist een moeilijke game heeft gespeeld bij 3-2. Stond 40-15 voor. Leek hem makkelijk binnen te gaan halen. Maar Gasquet kwam terug tot 40 gelijk. Moest er hard voor werken Robin Hazen om die game alsnog binnen te halen. Heeft dat gedaan. Dus hij heeft die break voorsprong in de derde set nog altijd te pakken en leidt in die derde set met 4-2. Hazen geeft niet op. Dat weten we van hem. Hij blijft knokken. Zeker in Davis Cup verband. Misschien zit uh, deze set erin voor de Nederlander. En dan gaan we naar een vierde. bij Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, Het staartje van de avondspits. Kunnen, we, dat al, kunnen ja, we daar al van spreken? Ja, hoor, zeker Mark. De fietsen nemen snel af. Uh, behalve op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Daar is dus afrit Arkel en Stiedrecht nog een vertraging van 20 minuten. En op de A16 Rotterdam richting Breda voor Breda Noord een kwartier vertraging. Er stond een auto in brand. Op het filmpje dat vandaag opdook van een arrestatie in Waddingsveen... vanochtend vroeg, staat de man die later is overleden. Over de doodsoorzaak van de man is nog niets bekend. Heeft het OM bekendgemaakt. Daphne Korte-Kaas is persofficier. Goedemiddag. Goedemiddag, goedenavond. O, of goedenavond zelfs, u heeft ja. maar gelijk. Um, kunt u ons vertellen of, of, ja, wat de reden is dat deze man werd gearresteerd? Nou, of er sprake is van een arrestatie, dat is allereerst nog onderwerp van het onderzoek. Oh. Wat we op dit moment kunnen uh, delen is dat deze uh, man vanmorgen uh, werd aangetroffen op de openbare weg... nadat er een melding was gedaan van een verwarde man. Er is toen een ambulance gebeld en de politie heeft geprobeerd in te grijpen... Maar hoe dat is gegaan en wat daar precies is gebeurd, ja, dat is op dit moment echt nog onderwerp van onderzoek. Nou ja, wat er precies is gebeurd. Eh, een deel hebben we in ieder geval gezien, want er is een filmpje van. En daar zien we agenten bovenop een man zitten en de man slaan. Dat filmpje is inderdaad, zo kunnen we bevestigen: een filmpje van de aanhouding waarbij eh, deze man is overleden. Dat filmpje bestaat Wat is het, het verschil er... tussen aanhouding en arrestatie? Uh, nou, aanhouding en arrestatie, dat ziet eigenlijk op hetzelfde, maar zoals oh, we ja, zeiden, het was geen arrestatie. We af, moeten we nog afwachten of er inderdaad sprake is geweest van een aanhouding oh. op dat moment. En uh, het filmpje waar, uh, uh, waar u over spreekt is inderdaad uh, het filmpje van het inc incident waar we het nu over hebben. Maar dat filmpje duurt 35 seconden en uh, er is meer gebeurd... en het heeft langer geduurd dan die 35 seconden die we kunnen terugkijken. Dus het filmpje wordt zeker meegenomen in het onderzoek. Maar dat betekent niet uh, dat daar buiten geen andere dingen zijn gebeurd. En dat zal dan ook nu onderzocht moeten worden. Het doet denken aan de arrestatie van Mitch Henrigues... waar natuurlijk heel veel over te doen is geweest. Kunnen ze dat voorstellen? Ja, ik kan me dat voorstellen... Ja. Wat we zien, we zien hier uh, een man uh, die, die wordt vastgehouden door agenten en ook wordt geslagen. En de man zelf kan vrij weinig doen. En de agent blijft doorslaan. En we zien inderdaad niet alles, dat ben ik met u eens. Maar dat is wel wat we zien. En wat we ook weten is dat de man is overleden. Ja, u heeft inderdaad dezelfde, hetzelfde filmpje uh, gezien als waar ik het over heb. En zoals ik al zei, zijn we aan het onderzoeken waarom de politie heeft ingegrepen, uh, op welke manier dat precies is gebeurd. En of uh, en zo ja, uh, als dat zo is, uh, of deze meneer daaraan is overleden of niet. En wie doet dat onderzoek? Dat onderzoek wordt gedaan door de Rijksrecherche. Wanneer denkt u dat u meer kunt zeggen over dit incident? Ja, dat is op dit moment niet uh, te voorspellen... wanneer er zoveel informatie is... dat wij met zekerheid dingen naar buiten kunnen brengen. Kende de politie uh, deze man? Um, daar kan ik geen mededelingen over doen in verband met de privacy. Hmm. En, en is er al nou contact geweest ook met de nabestaanden? Want die hebben het filmpje ook gezien. Ik heb begrepen dat, dat uh, de nabestaanden bekend zijn, maar ik uh, moet u het antwoord schuldig blijven of er ook al uh, contact met hen is geweest. Okay. Laten we het voor nu even bij. Dank u wel dat u in ieder geval op de vragen antwoord heeft gegeven. Daphne Kortekaas, ja, persofficier, okay. dank. We gaan uh, weer iemand verwelkomen hier in de studio, ze zitten er al. Arabiste en juiste Laila Al-Zawaini. Als ik het goed zeg. Hallo. Ja, ja, ik ben zo blij dat ik het gelijk goed zeg. Ja. Goedemiddag Of goede avond. Ik zit nog in de middag in mijn hoofd. We hebben hier geen daglicht. Dus je ziet niet dat het donker is buiten. Mm. En je wilde het graag hebben over mm -hmm. een onafhankelijk onderzoek... dat gedaan is in opdracht van het vorige Britse ministerie van Binnenlandse Zaken... naar sharia-raden in Engeland en Wales. Ja. Het um, rapport adviseert een nieuwe wetgeving dat ervoor moet zorgen dat daarnaast een islamitisch huwelijk ook altijd een burgerlijk huwelijk wordt gesloten. Want dat gebeurt nu Correct. vaak niet. Nee. Dat wettelijk huwelijk moet dan moslimvrouwen beschermen wanneer zij willen scheiden. Waarom is dit advies er nu? Waarom is het zo'n groot probleem in Engeland gebreken? Ja, er is een, uh, die sharia-raden liggen echt onder vuur al sinds uh, er zijn. Er is een moslimgemeenschap, vooral uh, Pakistanse moslims, maar ook andere. Er zijn, is niet eens bekend hoeveel sharia-raden er precies zijn. Uh, ze kunnen uh, echt officieel zijn en een website hebben... of ergens, uh, ja, ergens in een kamer in een moskee of zo plaatsvinden. Dus tussen de 30 en 85 wordt uh, geschat. Maar sharia is echt een radioactief woord. Dus je hebt het erover en mensen zeggen meteen... Het zijn zijn rechtbanken. Uh, ze zijn officieel... en er is sharia in Engeland. Uh, dus, maar er uh, is behoefte aan. Ook van vrouwen dus. Want 90% van degenen die naar die sharia raden zijn... zijn vrouwen die een echtscheiding willen. Um, en die krijgen ze nu... vaak niet vanzelf. Omdat inderdaad... in een klassieke interpretatie van de sharia... de man de recht, het recht heeft nee. om de vrouw... te verstoten. En de vrouw moet dan... haar recht gaan zoeken bij een... een mediator, een imam of een rechter. Die vrouwen gaan dus niet naar de Britse... rechtbanken. Um, en dan krijg je dus dat een islamitisch huwelijk wordt gesloten... die dan dus uh, buiten zicht is van de wetgeving. Dus eigenlijk uh, geen wettelijk huwelijk is. Uh, en nu wil uh, de wet dit, dit advies, uh, uh, die adviseert dus... om uh, een burgerlijk huwelijk voor een islamitisch huwelijk te sluiten... of tegelijkertijd. Zodat zeker is dat een vrouw ook volgens uh, het het recht, uh, het Engelse recht... in dit geval is getrouwd en de rechten ook heeft als, uh, als burger, uh, Britse burger... Um, en dat dat dus tegelijkertijd gebeurt. Dus dat, als, uh, dat het niet uitgesteld kan worden... en dus helemaal vergeten wordt wat nu vaak het geval is. Dus dat een vrouw alleen maar met zo'n islamitisch huwelijk zit... en dus ook bij een echtscheiding alleen maar naar uh, zo'n raad kan gaan. Maar denk je dat mensen daar dat ook echt zouden doen? Want ze gaan juist naar, mm -hmm. naar zo'n sharia-rechtbank... Uh, of, of willen een islamitisch huwelijk Goed. omdat ze zeggen... ja, ik herken dat hele burgerlijke huwelijk niet, want voor mij... Nou. Is, is er iets hoger dan dat namelijk? En dat is voor mij de Koran en, en Allah. Mm -hmm. of... Nou, er zijn veel vrouwen... als moslim wil je dus de sharia volgen... maar dat is de, de wil van God, zo ja. wordt het gezien. Het is niet echt een, een wet, hè. Het is een, een leefstijl ook. Er zijn regels die inderdaad wel afgedwongen kunnen worden... maar heel veel regels, zoals vasten en bidden... dat is tussen jou en God, daar is geen sanctie op. Uh, maar heel veel vrouwen willen het zelf inderdaad... ook omdat hun omgeving, hun eigen gemeenschap... anders hun, hun echtscheiding of huwelijk niet zou erkennen. Dus ze voelen toch, we moeten toch ook zo'n islamitische huwelijk of een islamitische echtscheiding hebben. Maar dat betekent niet dat ze het Britse recht verwerpen. Het is, als het NN is, dan... en daar is ook vanuit de sharia-raden zelf ook wel belangstelling voor. En, er voor en, ja, Die staan ervoor voor open. Uh, in, in, in elk geval zegt het rapport dat. Dus uh, daar is echt uh, grond voor. En als je dus NN doet en niet het, uh, verbiedt... want verbieden, uh, dat is geen oplossing. Uh, je kan wel magisch denken... willen dat het sharia oplost. En ook, uh, maar in de, Nederland wilden we het gewoon niet hebben. Nee, nee nou, daar willen uh, een heel veel groepen, ook vrouwenrechtengroepen, het niet hebben. We, nee. mos, er zijn ook moslimvrouwen uh, die het gewoon niet willen hebben. Totaal niet. Maar ja, dat is magisch denken, nogmaals. Uh, het kan niet dat je het uitwist. Het is er. Het is een realiteit. Uh, als je er niks mee doet, ja, woekert het voort, zou je kunnen zeggen. On dan onder de grond. Gaat radar. het ondergrond, zie je het niet. Klopt, ja. Dus je kunt uh, beter nuchter zijn en realistisch. Van oké, okay, het is een feit. Hoe gaan we dit uh, binnen het uh, Britse recht regelen, zodat die vrouwen wel recht krijgen. En er zijn heel veel moslimvrouwen die het zo willen. Dus en zo'n islamitisch hula en een burgerlijk huwelijk. Zodat ze ja, als, als gelovigen uh, voelen van. Uh, we doen het oké. Okay, en ook als Britse burger. En die sharia-raden staan daarvoor open. Wat voor vorm ja, zou het dan uiteindelijk ja. moeten worden? Wat, wat is het doel? Ja, nou, het doel uiteindelijk is ook van het advies dat die sharia-raden uiteindelijk niet meer nodig zijn. En overbodig worden, omdat die vrouwen. Want er zit ook een uh, advies in dat er een bewustwordingscampagne moet worden gevoerd. Onder, binnen de moslimgemeenschappen. dat inderdaad het Britse recht niet anti-sharia is. En dat uh, ja, de sharia veel ruimer. Uh, uh, and <laughs> Geïnterpreteerd kan worden waardoor vrouwen echt wel gelijke rechten kunnen krijgen. Wat staat het ergens? Of is het juist terug te lezen in de Koran? Nee, of... dat is inderdaad vaak een misverstand. Veel ja? Mensen denken, uh, moslims misschien ook, dat, er, uh, dat de Koran een wetboek is. Dat is absoluut niet het geval. Dus en nee, zijn ja, niet ja, zo kort als de tien geboden die we vanuit de niet. Bijbel kennen. Nee, nee, zeker niet. Maar in de Koran staan een aantal rechtsregels en dat zijn er niet zoveel. Uh, dus de rest is allemaal geïnterpreteerd door juristen, door islamgeleerden. In de loop der eeuwen hebben al hun interpretaties ook geleid tot heel veel verschillende uh, uitkomsten. Nou ja, dat dus, is het, ook ja. het nadeel uh, meteen van van interpretaties. De een kan het uh, interpreteren dus zo, de ander. Klopt. En dan ben je als vrouw in geval dat je wil scheiden overgeleverd aan de ja, interpretatie van die Sharia-raad die er dan maar net zit. Dat klopt. En ik zou dat dus als vrouw, ik ben zelf ook heb een moslim achtergrond, uh, ik zou dat absoluut niet willen. Dus ik zou zeggen van of zelf uh, zou ik zo'n raad oprichten, ja. of zoeken waar mijn rechten wel uh, gewaarborgd worden met dan en en bij een, een rechtgeleerde die wel zo'n ruime interpretatie heeft. Die zijn er nog niet voldoende. Uh, het zijn ook allemaal mannen in die raden, dus daar is het absoluut ja. ruimte voor verbetering. En ik vind ook dat, uh, en daar staat nogmaals... vrouwen kunnen veel meer ook die, uh, die macht om die sharia te interpreteren... Helder. zich eigen maken. En ik hoop dat dit rapport, ik denk ook wel... er komt een flinke discussie natuurlijk... maar ik denk ja. dat dit ook wel uh, iets opent wat positief kan zijn. Er wordt in over gepraat en gaat het niet ondergronds. Dank u wel. Ja, ja. Arabisten en juristen, Laila Al-Zawahini. Hartelijk dank. We gaan tot slot weer even terug naar Mark Brasser. Want die derde set is afgelopen. Hoe is die geëindigd? Ja, dat ging heel erg uh, snel. Twee keer uh, één break had Hazen al op zak. Nou, hij brak hem zojuist uh, nog een keer. En daarmee heeft Robin Hazen de derde set met uh, 6-3 uh, gewonnen. Hazen die er nu even van de baan is. Opvallend moment nog net. Uh, Gasquez veerde op uh, setpoint voor Hazen. miste zijn eerste service. Ballenmeisje, uh, die ballenmeisje die wilde die bal weghalen. En verdraaide toen lelijk de knie. Het spel lag heel even stil. ballenmeisje werd afgevoerd door uh, de EHBO mensen, Nou ja, tranen met tuiten. Maar goed, de wedstrijd ging door. Hazen liet zich niet vandoor van de wijs brengen. We zien nu ook de dokter op de baan bij Richard Gasquet. Nou, eens even kijken in het vervolg van de partij wat dat gaat betekenen. Twee man sterk zit er bij Gasquet. Hij heeft zojuist de set dus verloren met 6-3. Robin Hazen leeft nog, staat 2-1 de sets. Achter moet er nog altijd twee winnen. Maar het ziet er weer iets kleuriger uit voor de Nederlander. Ja, dit was een nieuws en co van vandaag... met daarin president Trumps nieuwe nucleaire beleid. Staand werken scheelt gewicht. En nog veel discussie over de nieuwe donorwet. Uiterst gevoelig, ethisch dilemma. Orgaandonatie moet vrijwillig zijn. Er ontstond irritatie. Hoe weten wij dan als wetgever dat dat goed loopt? Voorzitter, dat vragen we ons bij de huidige wet ook niet af. Dijkstra zegt in een brief dat een nabestaande donatie van organen kunnen tegenhouden. Een arts zal nooit tegen de wil van de familie ingaan. Zo staat het in de brief. We zeggen niet van je moet de hele dag staan. Ja, een gewicht zeg maar van 2,5 kilo, wat je zou verliezen. Nee, dit bevalt mij uitstekend. We must modernize en rebuild our nuclear arsenal. Soms zegt, nou dan bouwen we kleinere kernwapens. Ik wil de drempel verlagen om kernwapens te gaan gebruiken. 2 voor 12. Fire and fury en dreigen met kernwapens. Dat moeten we kosten wat het kost voorkomen. Straks, dit is de dag met Markje Fixe. Daar ook meer natuurlijk Frankrijk Nederland die Davis Cup best bestrijdt. Radio 1. Het NOS Journaal. President Trump stemt in met de openbaarmaking van het omstreden memo... over de FBI en het onderzoek naar Russische contacten... met het campagneteam van Trump en Rusland. Het memo zorgt al dagen voor een controverse. De Republikeinen zeggen dat ermee wordt aangetoond... dat de FBI vooringenomen was bij het begin van het onderzoek. De democraten zijn bang dat de Republikeinen het onderzoek willen ondermijnen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving bij Zeerijp in Groningen... is opgelopen tot ruim 5600.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 Er valt een enkele bui, met name in de kustprovincies vanavond en vannacht... maar ook landinwaarts en dan vooral in het noordoosten. Meestal in de kustgebieden regen. In het noordoosten kan ook wat natte sneeuw vallen. Misschien dat het daar zelfs even wit wordt. Bij temperaturen in het binnenland rond het vriespunt... is dus wel kans op gladheid. Morgen wordt het 3 tot 5 graden. De meeste wolken en de meeste buien in het zuidwesten. Hoofdzakelijk zal het daar regen zijn. Kijken we verder in oostelijke en noordelijke richting... dan hebben we iets minder buien, maar wel vaker met een winterskarakter... in de vorm van wat hagel of nacht. Sneeuw. Zondag ook nog wat winterse neerslag. Vaker gewone sneeuw omdat de lucht kouder wordt. En na het weekende wordt het droog met meer zon. Overdag zitten we dan iets boven het vriespunt. Maar in de nacht gaan we naar matige vorst. We gaan naar de ANWB. Edwin Gerritsen, jij weet waar de files staan. Ja, op de meeste plaatsen lossen die snel op. Er staan nog files met 10 minuten of meer vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam, verhardingscentrum Triessendam, een kwartier. Op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Knoop de en Breda Noord, 10 minuten. En op de A50 Eindhoven Os, tussen Eerde en Vegel Noord, 10 minuten. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag. Fiksen. Een hele goedenavond en fijn dat u luistert. Dit is de dag waarop blijkt dat de coalitie diep verdeeld is... over majesteitsschennis. De Tweede Kamer praat waarschijnlijk volgende week... over de initiatiefwet van D66... waarmee de strafbaarstelling van majesteitsschennis geschrapt wordt. Is dat een goed idee? Tegen zeven een gesprek met VVD, Tweede Kamerlid Sven Koopmans... en hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. En deze week is in Polen een wet aangenomen... die verbiedt te spreken over Poolse vernietigingskampen. Je kan er drie jaar cel voor krijgen. En commentator Gerbert van Loenen is hier. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? De Polen verdienen een beetje meer respect. Straks jouw toelichting. En dit is de dag waarop de Nederlandse Patiëntenfederatie... de ziekenhuizen oproept om onderzoeksuitslagen... van patiënten direct beschikbaar te stellen. Door de patiëntenbetaal komen patiënten... absoluut beter voorbereid naar het ziekenhuis. Ja. Ja, maar is dat wel verstandig om onderzoeksuitslagen zo snel te delen met de patiënt? Ziekenhuizen vinden van niet, maar zoals het nu nog gaat... dat vindt uh, Dianne Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Betutteling. Een arts- en hoogleraar interne geneeskunde aan de VU Ivo Smolders is het daar niet mee eens. En ze gaan bij ons in gesprek. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Veldman, u heeft het over betutteling. Legt u eens uit. Als uh, een ziekenhuis beslist uh, dat in het patiëntenportaal de onderzoeksuitslagen pas uh, komen te staan. als uh, de dokter ernaar heeft gekeken. of als de patiënt het pas te horen uh, krijgt bij zijn afspraak. dan vinden wij dat betutteling, omdat dan de dokter en het ziekenhuis. beslissen voor de patiënt wat hij wel en niet mag zien. Wij hebben onderzoek uh, gedaan onder 25.000 patiënten. en daar komt uit dat ongeveer de helft van de mensen zegt. van ja, maar ik wil dat meteen zien als, t, uh, als uh, dat beschikbaar is. En, en over. dat heeft nog. Even dat patiëntenportaal. Dat is een, een soort pagina waar je je eigen gegevens kan inzien. Ja, op dit moment. En dat komt ook een beetje door, door uh, nieuwe technologie. Uh, maken ziekenhuizen het mogelijk dat hun patiënten online... In hun medische dossier kunnen, dus kunnen ze allerlei gegevens zien. Welke afspraken ze hebben, wat er is gezegd. Wat er aan de hand is, hun medicijnen en dergelijke. En daar kunnen dus ook die uitslagen van allerlei onderzoeken in, in staan. Ja, maar ik, ik kan me ook voorstellen dat die uitslagen... Nou ja, medische termen staan erbij. Hoe, hoe begrijpelijk is het als de dokter dat niet even duidt? Het is belangrijk dat de dokter van tevoren als er besloten wordt dat een onderzoek uitlegt aan de patiënt... wat er gaat gebeuren en ook wat de betekenis van de uitslag kan, uh, kan zijn. Um, maar het is vooral belangrijk dat mensen die uitslag kunnen zien... omdat ze in heel veel gevallen ongerust zijn. En we niet willen dat mensen onnodig lang in onzekerheid zijn. Wat is er aan de hand? En, en dan gaat het dus vooral om ernstige ziektes? Ja, zeker. Ja, kijk, als je even wat kleins uh, hebt... Is dat, uh, is dat niet zo heel erg belangrijk. Maar stel je voor, je hebt uh, meegedaan... aan uh, een bevolkingsonderzoek over kanker. Uh, je krijgt een brief dat er een uh, vermoeden is... Dat, uh, dat je wel eens kanker zou kunnen hebben. Je bent bij de specialist geweest. Uh, uh, er is gesproken over onderzoek. Nou ja dan, wil je, ja, dan is elke dag die je langer moet wachten... Uh, uh, een je in spanning... Uh, uh, zit mm. en al helemaal voor ja. je ziet wat met jou gaat gebeuren. Ja, want hoe lang moeten mensen wachten? Uh, nou, dat, hangt, dat is per ziekenhuis ja. verschillend. Maar... Bij de een kan je bellen, bij de ander moet je wachten tot de volgende afspraak. Mm. Uh, meneer Smulders, um, ja, wat vindt u daarvan? Van wat mevrouw Veldman zegt, betutteling? Ja, ik, ik snap het wel. Ik kan er in, in grote lijnen wel in meegaan. Ik, ik vind het super betuttelend, ik vind het meer dan dat. Ik vind het schandalig als er een diagnose bekend is... en, en die patiënt moet een week wachten voordat hij die diagnose meegedeeld krijgt. En of dat nou ernstig of niet ernstig is... dat doet er nog niet zo heel veel toe. Ik vind dat dat gewoon echt niet kan. Ik vind het ook betuttelend als je een, suiker, een patiënt met suikerziekte... laat wachten op zijn uitslag hoe zijn suikergehalte is. Het probleem zit hem erin dat, dat heel veel van die testuitslagen... komt best vaak voor dat dat een soort van puzzelstukjes zijn die alleen in een soort van onderlinge samenhang tot een diagnose leiden. En dat je, ja, je gooit puzzelstukjes over de glasvezelkabel de huiskamer in... waar, waar helemaal geen soep te koken, van te koken valt, niet door de patiënt. En op dat moment ook nog helemaal niet van de arts. Ja. En ja, dan weet je eigenlijk niet, helemaal niet waar je aan toe bent. Dus geef die arts nou heel even de tijd om tot een diagnose te komen... en wees heel transparant en zo snel mogelijk uh, open over die diagnose... maar... Maar alle ingrediënten, alle onderdeeltjes daarvan, zou ik zeggen even geduld. Want weet je, het moet niet alleen snel, het moet ook goed ja. zijn, de informatie en betrouwbaar. Maar, ja, dus u zegt eigenlijk het is betuttelend, maar dat is goed. Nou, ik weet niet of het betuttelend is. Kijk, als je stel bijvoorbeeld, je hebt last van je longen en, en je, het zou longkanker kunnen zijn. Wat je dan gemiddeld krijgt, is twee scans, vijf bloedtesten en een punctie. En de scan zegt, nou, dat zou heel goed longkanker kunnen zijn. De andere scan zegt: ik weet het eigenlijk niet. Hm. Twee labuitslagen zeggen het kan het wel zijn, twee kan het niet zijn. Dat heeft gewoon heel even tijd nodig. Dan kan je zeggen, ik gooi al die uitslagen de huiskamer van de patiënt in. Ik ben er niet bij om dat uitleg te geven om de emotie een beetje op te vangen. Er zit ook nog iets van medemenselijkheid in. Mm -hmm. om die patiënt een beetje gerust te, te kunnen stellen... of uit te leggen wat dat is. Dus geef de dokter nou heel even de tijd om tot een diagnose te komen. Is die diagnose er? Tuurlijk, dan moet je hem zo snel mogelijk met die patiënt mededelen. Wat mij betreft ook niet hoor via een appje of via een computerscherm... maar veel liever met een persoonlijk gesprek... Ja. omdat dan eenmaal veel menselijker is. Ja, mevrouw Veldman, ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. hoor. Ik, ik, als ik al die puzzelstukjes krijg, dan, dan, dan word ik heen en weer geslingerd. Je kunt dat vermijden door van tevoren dat duidelijk te maken. Als, als meneer Smulders mijn dokter zou zijn en hij zou uitleggen: van dit gaat er allemaal komen, dus als je dit straks ziet. Hecht daar niet te veel waarde aan, dan weet ik wat ik kan verwachten. Er zijn natuurlijk ook situaties waarin die ene uitslag wel heel erg betekenisvol is. En als je om de reden van de twee scans en de vijf bloedtesten, et cetera... dat hele portal op slot doet, dan blijf je zitten met het feit... dat patiënten voor wie het ontzettend belangrijk is... die informatie niet kunnen hebben. En het goede van het thuis kunnen inzien is juist dat je dan in alle rust... Je kunt kijken, het kunt verwerken en je kunt voorbereiden op een uh, gesprek. Want we zien vaak dat mensen tijdens dat gesprek de helft weer vergeten... of vergeten te vragen omdat, uh, om, ja, omdat ze het uh, spannend vinden... en omdat er heel weinig tijd is. Ja. Dus, uh, en wat, wat hoort u dan van patiënten? Wat gebeurt er met ze al die dagen dat ze zitten te wachten? Nou, met name als het gaat om een ernstige uh, ziekte... dan denk je natuurlijk het ergste. En uh, uh, ja, kan je helemaal voor je zien... Uh, nou ja, zie je bij wijze van spreken dood en begraven. Uh, al ik denk dat dat met heel veel mensen gebeurt... als ze op een spannende uitslag uh, wachten. Ja. En dan is het juist fijn als je dat zo snel mogelijk weet. En als het, uh, als het niet goed is of niet goed lijkt... dan kun je er in elk geval rustig uh, alvast ja. over praten. Ja, maar mevrouw ja. Veldman Meneer doet Schwelders. een beetje... Ze doet een beetje simplistisch over, over die uitslagen. van he, Je zit in spanning en dan weet je of het wel of dat het niet is. Als er iets min of meer definitief is dat het, dat het goed is of dat het niet goed is. Natuurlijk moet die dokter dat zo snel mogelijk weten. Maar het gaat er mij om dat je patiënten beschermt. Tegen informatie die alleen maar misleidend is. Die ten onrechte geruststellend kan zijn. Die ten onrechte verontrustend kan zijn. En ik geloof er niet in dat als je dat meerwaarde heeft om op je scherm te lezen dat je misschien kanker hebt. Zonder dat je op dat moment ook even die arm om je schouder kan hebben van die dokter. Maar meteen uitleg van, weet je... Dit, Als je die arm we krijgt, hè? Ja, natuurlijk die ja, hoor je die te krijgen. Dat gaat gewoon over medemenselijkheid. En, mm. en weet je, we zijn natuurlijk in het tijdperk terechtgekomen dat alles maar onmiddellijk... Uh, de huiskamer in moet. En in het geval van ernstige ziekte... als je, als je hartstikke bang bent hè, om dood te gaan... is dit niet de manier om, om dit op een goede manier te doen. Maar toch, mevrouw Smulders heeft al die men... Hè, er is een onderzoek geweest, de mensen willen dit. Ja, meneer Smelders trouwens, maar ik heb misschien een beetje een hoge stem. Ja, kijk, als je, je 25.000 mensen vraagt wat ze willen... dan kan ik me best voorstellen dat vanuit de huiskamer zeggen... ik wil maximale transparantie. Maar ik heb als dokter wel te maken met een andere werkelijkheid van mensen... En dat die, is? Ja, die doodsbang zijn uh, dat ze ziek zijn. Die het allemaal heel moeilijk vinden om het allemaal te vatten wat er om hen heen gebeurt en die in feite aan mij zeggen, weet je, ik maak een afspraak met ze... ik ga zo snel mogelijk proberen uit te vogelen wat er aan de hand is. Daar heb ik een aantal testen voor nodig. Zodra ik daarvan soep kan koken, zodra ik weet welke kant het op gaat... je bent de ja. eerste die het hoort. Ja. En toch... om dan in de tussentijd al, al die losse testuitslagen... naar de huiskamer in ja. te sturen, vind ik gewoon geen goede geneeskunde. Ja. Uh, mevrouw Veldman, ja, de mensen zeggen dat wel, maar het is toch echt beter van niet. Ja, meneer Smilders werkt in een academisch ziekenhuis in Amsterdam. is ook een academisch ziekenhuis in Utrecht, het UMCU, ja, daar die wilde ik al net al drie jaar doet. Uh, daar is uh, een gedegen onderzoek naar gedaan. Daar is zowel gekeken bij de dokters, de verpleegkundigen... de secretaresses, de mensen bij de receptie enzovoort... hoe die dat ervaren hebben. Het, het, het UMCU heeft uh, dat portal helemaal open gedaan, Dus daar kunnen patiënten alle uitslagen in, uh, in zien... Uh, al die zorgverleners uh, uh, zijn er positief over... en de patiënten zijn bevraagd en die zijn ook positief. Dus ja, ik vind het koudwatervrees om uh, um te zeggen dat het allemaal uh, niet kan. Ja. Hier werkt het al drie jaar prima. Daar laten ze wel in dat patiëntenportaal eerst een schermpje zien waarop staat... Uh, uh, u kunt uw uitslagen uh, zien. Uh, die zijn direct beschikbaar. Uh, en uw zorgverlener vertelt tijdens het volgende gesprek... Uh, uh, hoe dat precies uh, uh, zit. U bepaalt zelf of die uitslagen wel of niet gaat lezen. Ja, dan ga ik, ja, ik natuurlijk als u, meteen lezen. Als u, als u zich zorgen maakt, neem dan contact op met de polykliniek. Ja. Nou, ik vind dat een nette uh, manier. En wat wij nog veel liever zouden zien is... want mensen zijn al nou eenmaal verschillend... dat je uh, zelf of in overleg met je arts kunt aangeven... of je wel of niet die... Uh, die uitslagen kan inzien. Het van Meneer Utrecht? Smulders, ja. Even, ja, want even reageer het hier op. Het gebeurt al en het ja, gaat het goed. Ja, het gebeurt al. En weet je, het onderzoek ten eerste uit Utrecht. Ik heb het zelf gepubliceerd. Want ik zit in de hoofdredactie van Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde. Het was helemaal niet zo degelijk. Het waren enkele tientallen mensen. Maar wat ik, wat ik nog een, als ik nog een voorbeeld mag noemen. Wij kregen een patiënt. Een brief van een patiënt uit Utrecht. Althans, de patiënt was overleden. Maar van de dochter van een patiënt. En die zei het heel mooi. Die zei van mijn vader. Die had een... Die had een onderzoek in Utrecht en dat was op vrijdag gedaan. En op vrijdagavond zat hij voor de computer met zijn hand op zijn muis... en hij dacht, zal ik drukken, zal ik niet drukken? En ja, hoe vrij ben je als je bang bent om dood te gaan, hè? Dus hij drukte en in feite las hij op het scherm zijn doodvonders. Hij was verschrikkelijk overstuur en ongerust wist niet wat hij daarmee moest. En erger nog, hij nam het zichzelf kwalijk... dat hij op die knop had gedrukt, want hij had er immers gelezen... dat het ja. niet hoefde. Ja, ik vind dat gewoon ja. niet oké. Okay. Nee. En ik vind dat Utrecht een beetje de ogen sluit... voor de incidenten die er ja. zijn geweest. En we hebben zelf met Utrecht overlegd... want we zijn erg aan het nadenken in Amsterdam... hoe we dat nou moeten doen. Ja. En de mensen die uit Utrecht kwamen, die zeiden van... ja, heel eerlijk gezegd zijn er een paar dingen... waar, waar, waar wij ook niet zo goed over nee. hebben nagedacht. Ik zou er nog langer over willen praten. Superbelangrijk onderwerp, maar ik moet het afsluiten. En we gaan dit volgen. Dank u, beiden. Ja, dank u wel. <lacht> dit is de dag waarop lijsttrekker Reinier van Danzig van D66 Amsterdam... heeft uitgesloten dat hij zal samenwerken met Forum voor Democratie. Volgens Van Danzig zou die partij racisme vergoeilijken. En dat terwijl hij in januari bij Dit is de dag nog zei... dat D66 met iedereen kan samenwerken. Een laatste vraag. Hebben jullie elkaar al uitgesloten voor het college in Amsterdam of nog niet? D66 kan met iedereen samenwerken. Okay, geen principiële blokkade heb ik gehoord. Ik, uh, um, je... Uh blokkeert dingen op inhoud. De inhoud heb ik nog niet gehoord. Okay. Dus dan uh, kunnen Denk we nog we niet geblokkeerd. En dit is de dag waarop duidelijk werd dat de Spice Girls weer bij elkaar komen. Volgens de Engelse krant The Sun is de comeback een feit. En wie weet kunnen we binnenkort hun eerste hit weer live van ze horen. Ja, maar zonder posh-spice Victoria Beckham dan. Want die zou hebben vastgelegd gedurende de hele comeback niet te willen zingen. Ja, we gaan zo naar Gerbert van Loenen met het commentaar. Maar we gaan eerst even naar het Davis Cup-duel Frankrijk-Nederland in Alberville. Haas staat op de baan tegenover kasket. Zet stand 2-1 in het voordeel van kasket. En Mark Brasser is erbij. Mark kantelt die wedstrijd hopelijk. Nou, helemaal kantelen doet hij nog niet. Ik had net wel eventjes het idee dat hij kantelde. Ehm... Ja, Haase won natuurlijk de derde set. Hè. Verloor de eerste twee, won de derde. Nou, dat was al een teken dat Haase in ieder geval de service van Gasquet weet te pakken. Dat zal een lekker gevoel zijn voor de Nederlander. Want in die eerste twee sets had hij dat gevoel helemaal. Niet kreeg hij geen kans. Nou, in die derde set wel. Dus Hazen zit er dichter tegenaan. En toen in de vierde set begon Robin Haase. met zijn veren. Kwam 1-0 voor. Toen kwam een service game van Gasquet. En toen werd het 15-30. En toen ja, speelde Robin Haase een punt. En hij kon een score. Maken met zijn voorrent miste toen de bal. En in plaats van 15-40, twee breakpoints voor Hazen, werd het daar 30 gelijk. En ik had wel het gevoel van ja als Hazen daar doordrukt. Als hij daar misschien meteen vroeg in die vierde set ook de break pakt. ja Dan kantelt de wedstrijd inderdaad uh, in het voordeel van de Nederlander. Nu gaat het gewoon gelijk op. In die vierde set is het 2-2 uh, in games. Maar zoals gezegd, Hazen zit er veel dichter tegenaan. Krijgt zijn kansen. En nu is het uh, aan Hazen om ja, die kansen ook uh, te benutten. 2-2 dus in de vierde set. Uh, Frankrijk in de persoon van Gasquet leidt met 2-1 in zet. Dankjewel, Mark. Tot zo. Gerbert van Loenen, jij hebt je ontzettend druk zitten maken... over het land Polen. Deze week is daar een wet aangenomen... die verbiedt te spreken over Poolse vernietigingskampen. Um, daar kan je drie jaar zelf voor krijgen. Heel veel ophef is erover. En wat is jouw stelling bij dat nieuws? De Polen verdienen meer respect. Ja, wat, ja, leg even uit, wat is er nou precies aan de hand? Nou, je mag niet meer zeggen Poolse vernietigingskampen. Nee, en dat is iets wat inderdaad vaak gebeurt. Je denkt misschien dat iets... Wat we weten allemaal dat het waren natuurlijk Duitse vernietigingskampen waren. Maar omdat die Duitse vernietigingskampen, zoals Auschwitz, plaats hadden in, in, in, in Polen... wordt er heel vaak in de hele wereld gesproken over Poolse vernietigingskampen. En dan raak je in Polen echt een open zenuw. En... Um, ik kan het me ook wel een beetje voorstellen. Kijk, we zien uh, nu dat er de hele wereld over Polen is heengevallen. Deze wet, die is aangenomen, is echt weggehoond door de hele wereld. Iedereen valt over Polen heen en iedereen wijst ook op het... toch wel aanwezige antisemitisme in Polen. Maar bekijk ja, het Gevoelig is, van, is waarschijnlijk ook dat die wet, uh, die wijziging... is ingediend door een uh, socialist ja, het, uh, Nee, de, deze wet is ingediend dus door de, rechts -nationalistische ja, sorry, de rechtse nationalistische regering van Polen. En, ja. de En het, het nationalisme in Polen is heel scherp en uh, nogal uitgesproken. Maar stel je voor. Jouw land wordt binnengevallen. En je wordt uh, massaal onderdrukt. En de Duitsers gaan in jouw land vernietigingskampen vestigen. En na de oorlog spreken heel veel mensen over Poolse vernietigingskampen. Het is gewoon zo ontzettend onjuist. En daar gaat daarachter natuurlijk meer schuil. De Polen zitten er toch wel mee... dat de wereld heel erg oog heeft voor de holocaust... die grotendeels op Poolse bodem eh, heeft plaatsgevonden. Maar daarnaast zijn er ook heel veel niet-Joodse Polen vermoord. Er zijn in, in de oorlog eh, 3 miljoen Joodse Polen vermoord... maar ook 2 miljoen niet-Joodse Polen. Al die slachtoffers verdienen natuurlijk eh, respect. En soms wordt vergeten dat er in Polen ook heel veel mensen... stelselmatig zijn vermoord die niet-Joods waren. Bijvoorbeeld de hele elite is door de Duitsers opgeruimd. Een hele regio, Zamosch, ja. is ontvolkt. Mensen zijn naar Auschwitz gestuurd om maar ruimte te maken... voor Duitse kolonies, kolonisten. De, dus, je snapt dat gevoel, maar vind je dan niet ver gaan dat, dat als je dus het hebt over Poolse vernietigingskampen... dat je drie jaar cel kan krijgen? Dat is belachelijk. Die wet is ontzettend onverstandig. En het is altijd onverstandig om woorden te verbieden bij wet... en om de geschiedenis vast te leggen bij wet. Dus dit is heel erg onverstandig. Maar nu de hele wereld over Polen heen valt... Hm. wil ik het toch een beetje voor ze opnemen. Want we hebben, denk ik, echt buiten Polen... te weinig kennis van wat daar is gebeurd. Polen is echt op de eerste, de tweede en de derde plaats... in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer geweest. Ja. Bedenk ook, ze hadden de pech natuurlijk... dat ze niet bevrijd zijn door Canadezen... met chocola en kauwgom. Ze zijn bevrijd door Russen. Russen en die ja. kwamen met kogels en concentratiekampen. En wie kregen als eerste een kogel van de Russen... na 1945, de Poolse verzetshelden? Want die waren veel te nationalistisch. Die waren veel te ja. onafhankelijk. Dus dat land zat zo ontzettend klem. En ik... Ik denk dat we daar meer oog voor moeten hebben. Natuurlijk is dat Poolse nationalisme... dat nu weer zo heel erg heftig opkomt... soms ongemakkelijk en een beetje voor ons Nederlanders misschien ook een beetje vreemd. Maar het, het, je kunt het beter begrijpen... als je je een heel klein beetje verdiept ook in die Poolse geschiedenis. Ja. Uh, vanuit Den Haag luistert mee hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Ze gaan we zo mee praten over iets heel anders. Majesteitsschennis namelijk. Uh, maar hoe luistert u hiernaar? Kunt u, kunt u zich voorstellen dat, dat wat Gerbert zegt... dat hij dat de Polen wel begrijpt? Nou, de, de, de... Ik kan zijn begrip niet helemaal delen. Ik hoor wel een goede analyse hoor. Dat, uh, dat hij ook zegt van je kan de geschiedenis niet herschrijven per wettelijk voorschrift. Dat is, dat is een grote onzin. En er zit nog een andere dimensie aan. Het mag ook gewoon niet in de Europese Unie. Dit soort dingen. Er zijn restricties op vrijheid van meningsuiting. Ja, die gewoon maar dat niet door de beugel. In kunnen. in Polen. Ja, uh, maar de, de, we gaan ook niet het nationale gevoel in onze grondwet schrijven over hoe we ons uh, moeten gedragen of hoe nationalisme in elkaar zit. Uh, we, we hebben een open vrije ruimte. We zitten allemaal in de Europese Unie. Dus dit uh, staat wel heel haaks op mm. het lidmaatschap van de Europese Unie. He, dat heeft een handvest voor de grondrechten met een vrijheid van meningsuiting erin. Uh, zelf hebben de Polen ook vrijheid van meningsuiting in de grondwet. En dan dit soort restricties erop. Straatsburgse Hof zegt daar al tientallen jaren van: ja, dat, dat, dat, dat werkt niet. Ja. Dus Gerbert, dus Gerbert we wil even reageren? We zijn het natuurlijk eens dat deze wet ontzettend onverstandig is. die ze gisteren in Polen hebben aangenomen. Maar als je de Polen wil overtuigen, dan moet je niet. Niet zeggen in Europa hebben we nu eenmaal afgesproken dat. Dat vind ik een ontzettende dooddoener. Ik denk dat je mensen moet, moet overtuigen van de waarde van Europa en dat je dat, dat, dat begint door ook respect te tonen voor de Poolse geschiedenis. dus Gerbert van Loenen, dank je voor je commentaar. En dit is de dag waarop er weer een politicus op de hak genomen wordt... in een gloednieuwe carnavalskraker. En deze keer moet voormalig burgemeester Huisman van Oosterhout het ontgelden. De burgemeester stapt vorige week op... naar beschuldigingen van seksuele misdragingen. Maar of hij de grap inziet van dit nummer is te betwijfelen. Huisman, Huisman, je zit toch lekker thuis, man. Kom met me mee, dan samen en dit is de dag waarop een meerderheid van de Senaat in Canada heeft besloten dat hun volkslied genderneutraal moet worden. Ze zullen niet langer meer zingen over alle zonen, maar over ons allen. En deze versie is dus straks verleden tijd. Oh, yeah. het beledigen van de koning nou wel of niet een apart strafbaar feit blijven? Veel kamerpartijen vinden van niet, maar binnen de regering zijn de partijen het er niet over eens. D66 wil majesteitsgennis afschaffen en hoogleraar staatsrecht Wim Voermans, we hoorden hem net al even, is het daar ook van harte mee eens. Maar kamerlid Sven Koopmans van de VVD vindt dat de koning wel een status aparte moet houden. En beide heren gaan bij ons in debat. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Wim Voormans, uh, ja, het artikel over majesteitsgene stamt uit 1881. Waarom vindt u dat het uit de tijd is? Nou, het is erg gedateerd. Uh, hè, zo rond de 19e, uh, aan het einde van de 19e eeuw... was reputatie en gezag was heel erg belangrijk in de samenleving. Ook uh, gezag van overheidsorganen, koningen, uh, ambtsbekleders. En die mocht je niet zomaar beledigen, vooral koningen niet. Uh, maar, maar je hij... zou zeggen, daar is niet zoveel aan veranderd. Dat vinden we nog steeds belangrijk, toch, gezag? Uh, nou, in Nederland dan, want voor de rest van de wereld... hebben we het ongeveer afgeschaft. Wij in Thailand ongeveer ja. nog. Dus, uh, en vooral als je ziet wat voor draconische straffen erop staan. We, we hebben in onze wet nog steeds... Uh, grenzen gesteld aan beledigen. Je mag niet beledigen. Uh, niet de koning, uh, niet de buurman... en niet de premier Rutte. Uh, dus daar hebben we iets voor. Maar dit gekwalificeerde delict... Hè, waar, dat wordt zwaarder bestraft dan zware mishandeling... met blijvend letsel. Uh, daar krijg je een jaar meer straf voor... Uh, als je vervolgd wordt. Uh, het is erg uit de tijd. Uh, en en de België is ervan afgestapt. Het Europese ja. Hof waar ik het juist ook over had... die zei van eigenlijk... En Nu is de situatie omgekeerd ten opzichte van het einde van de 19e eeuw. Nu zeggen we een overheid die moet eigenlijk meer kritiek kunnen dulden... dan gewone burgers. Maar hoe vaak komen ze er eigenlijk voor dat mensen die, die straf echt krijgen... Um, tussen 2000 en 2012... zijn er 19 vervolgingen geweest... waarvan de helft is veroordeeld. Dus het is geen klein dingetje. Nee. Uh, Sven Kopans, eens met Wim Voormans? Leuk hè, die namen trouwens. Zo <laughs> samen. Maar in ieder geval... Uh, de vraag is, uh, bent u het ermee eens dat... dat, dat ja, dat, dit kan eigenlijk niet meer. Nou... Ik, het VVD, is het helemaal mee eens... dat uh, vijf jaar gevangenisstraf op het beledigen van de koning... dat is uit de tijd, dat, uh, dat moet echt weg. Um, maar om, zoals D66 nu voorstelt, te zeggen... Uh, dat de koning dan maar zelf op zijn fiets moet stappen... om aangifte te doen van belediging... Zoals dat is als je gewoon beledigd wordt als, als Nederlander, ja. dat, dat, dat, dat kan je de koning ook weer niet aandoen. En we hebben een categorie, um, professor Voermans noemt hem al... als je de burgemeester beledigt, als je een agent in functie beledigt... mensen die zich inzetten voor de samenleving... dan kan het Openbaar Ministerie voor jouw aangifte doen? Nou, dat lijkt me op zijn minst dat we de koning ook wel dat respect. Nou. Uh... Ja, de, We moeten gunnen dat hij niet zelf aangifte doet, maar dat het Openbaar Ministerie dat doet. Ja, dus u zegt, oké, okay, dat artikel over majesteitsgenis, dat, dat mag dan weg. Maar dan, dan, dan moet wel de koning die aparte positie houden. Nou, ik denk gewoon niet dat je van de koning kan vragen om zichzelf in het politiebureau te gaan verdedigen. Omdat iemand weer eens dus hele ja. uh, afschuwelijke dingen heeft gezegd. Ja, Meneer Voermans, moet... wat vindt u daarvan? Nou, Ik ben het wel met Koopmans eens dat je uh, de, op zich... Uh, ik ben dus voor het afschaffen van het hele ding. Uh, het kan ingewikkeld zijn inderdaad... als er een gewone belediging zou plaatsvinden uh, van uh, de koning. Wie dat dan zou moeten doen. Maar dat vind ik de zaak een beetje omdraaien. Daar vinden we wel iets op in dit uh, verstandige land. Maar u zegt dan, eerst hier maar eens vanaf. Eerst maar eens hier vanaf. En dan doen we in het overgangsrecht wel iets verstandigs... van uh, hoe dat dan opgelost hmm. moet worden. Dat kan de minister-president misschien laten doen of zoiets. Ja, dat uh, vind ik dan toch jammer. Want kijk, we zijn hier nu om die opgelost... Oplossingen juist te zoeken. Uh, dit wetsvoorstel ligt nu voor. Nou, ik heb daarom een voorstel gedaan. Laten we de tussenweg vinden. Nee, niet de, de koning uh, zeggen dat hij zelf aangifte moet doen. Hè, dat hij op het niveau van iedereen wordt gezet. Uh, maar laten we de oplossing zoeken. Dat de koning op het niveau wordt gezet. Van algemeen ja. openbaar gezag. Net zoals de burgemeester. Net zoals de minister. En het is ook heel gek, vind ik. En ik hoop dat professor Voermans dat ook vindt. Om te zeggen. Nou, de koning staat een niveau lager dan de burgemeester. Dat vind ik heel gek. Ja, dus uh, meneer Volmans, we moeten het gewoon meteen even goed regelen dan. Waar die wel oh, staat. Ja, daar ben ik helemaal voor hoor. Oh, uh, dat is goed. Dus uh, de, op dezelfde manier als de burgemeester of als uh, gezagsdragers, ja. uh, prima. Mm. Maar ik zit nog even te denken, wat mag er dan? Uh, wat vindt u bijvoorbeeld te ver gaan? Mag Fuk de koning? Nou, daar vond het Openbaar Ministerie van in ieder geval... dat dat zo weinig kansrijk zou zijn dat ze die zaak hebben laten vallen in 2015. Daar zijn ze niet verder mee gegaan. Ik ga me niet laten verleiden tot waar de grens ligt. Tieren moet kunnen. en Zeker in een open samenleving als de Nederlandse... moet je zeker ook voor openbare gezagdragers hele ruime grenzen hebben. Oké, okay, dus dit mag eigenlijk wel dan. Tieren, dit... Dieren, ja, nou, dat vond het OM. Ja. In dit geval vond het OM, dacht ik, dat het een bijdrage was... aan de Zwarte Pietendiscussie. Ja. Um, iets anders is belediging van buitenlandse regeringsleiders. Wij vinden wel, van de VVD, ja, je moet alles kunnen zeggen over Erdogan. Die kan zich in, in, in Ankara verdedigen. Uh, maar uh, de koning is een andere zaak. Ja. Uh, de, de, de, de expliciet seksuele tekeningen van Aad Velten over oud en Juliana. Wat, wat vindt u daarvan, uh, meneer Koopmans? Nou, ik heb ze niet gezien. Misschien ben ik daar dan maar blij mee. Kijk, ik vind, uiteindelijk moet een, een rechter uh, dingen beoordelen. Ik vind alleen, als je nou hele erge beledigingen... Uh, hele afschuwelijke dingen over de koning zegt... Um, dat dan de koning niet zelf aangifte hoeft te doen. En dat hij ja. dan een beetje beschermd wordt. Um, over individuele gevallen. Ik vind, in Nederland moet je van alles kunnen zeggen. We zijn helemaal voor de vrijheid van meningsuiting. Maar laten we ook een beetje respect tonen... voor onze koning en onze koningin. Ja. Nog even terug, uh, meneer Vormons. U zei van, ja, er zijn dat welk mensen veroordeeld. Uh, waar moet ik dan aan denken... Uh, hoofdzakelijk geldboetes en in twee gevallen begreep ik uh, toch gevangenisstraf. Maar niet vijf jaar neem ik aan. Uh, geen vijf jaar, nee. Maar het wil wel iets zeggen. Hè. Dus uh, tussen 1969 en 2000 hadden we ongeveer geen veroordelingen. En uh, met name ook uh, toen die Straatsburgse uh, jurisprudentie kwam erin. En sinds 2000 zijn we het weer aardig uh, op gaan starten. Dus het is geen onschuldig artikel dat je zegt van... Nou. ja luister, er wordt toch niet op vervolgd. Er wordt wel op vervolgd. Ja. En nogal lichtvaardig als je het mij vraagt. En wat hadden die mensen dan gezegd of gedaan? Oh, dat heb ik niet allemaal uh, precies nagekeken. Maar mij staat niks bij dat ik uh, een keer wakker heb gelegen. van een uitspraak over de koning. waarvan ik dacht: van Goh, dat da, da, da is toch terecht op vervolgd. Ja. Die tekening van Aad Veldhoorn, die je noemt, dat was schokkend in de tijd. Dat had onder het gewone beledigingsdelict ook vervolgd geworden. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar daar heb je dus geen majesteitskennisdelict nee. voor nodig. Nee. Nee. Nou, dat ben ik dus dan denk ik met, uh, met professor eens. Uh, dat artikel van majesteitsgenis met die vijf jaar gevangenisstraf, daar moeten we vanaf. Maar ja beledigen uh, van openbaar gezag, dat moet ja. gewoon respecteren. Nog even in de lijn daarvan. Uh, uh, meneer Koopmans, uh, vindt u dan ook dat het artikel dat godslastering verbiedt uh, weg kan? Uh, nee, dat is nu helemaal niet uh, aan de orde. Uh, we hebben het nu even over, uh, over de koning. En ik denk, laten we het daar nu eventjes toe, toe beperken. Ja? ja, maar daar wilt u eigenlijk gewoon niks over zeggen dus? nou, ik vind het vooral van, belangrijk dat, van belang dat wij in Nederland... een land zijn van enorme vrijheid van meningsuiting. En, en die wil ik dat in de koest. Je moet ja. van alles kunnen zeggen. En je moet ook absoluut kunnen ja. zeggen dat je het oneens bent met de koning. Dat je hem een, een slechte koning Ja, maar vindt. dat is ook heel netjes als je dat zegt natuurlijk. Maar, ja, maar we moeten ja. open debat hebben. Echt, ja. alleen... Meneer Voormans, nog even kort reageren. Godslastering dan ook meteen maar meenemen. Ja, vind ik heel lastig uh, om dat te zeggen. Nee. Ik heb er verder niks mee. Ik ben zelf niet uh, religieus of zo. Maar ik snap wel... Uh, kijk, daar kan echt... Niemand naar het OM stappen, uh, namens Schot. Uh, namens Schot. Uh, ja. Ik wil dat niet belachelijk maken, maar dat kwetst mensen bovenmatig af ja. en toe op een manier die we uh, niet gaan na kunnen voelen. Gaan we het de volgende voelen. keer over hebben? Ja. Want ik moet afsluiten, want we gaan naar tennis. Ik dank u beiden voor het gesprek. Ja, want uh, Mark, Brasser, hoe staat het ervoor? Uh, met onze ja, Nederlanders. Uh, het gaat ergens om. 4-4 uh, in de vierde set. Dit zijn de belangrijke punten, de belangrijke momenten. De Fransen realiseren zich dat. Yannick Noir, de coach van de Fransen, zagen we net uh, het publiek om steun vragen. We zagen net Gasquet een beweging naar het publiek maken. Zo van: nou kom op, laat je horen, weet je wel. Kijk, hier gaat het nu om. 4-4 is het Haas aan. Surfers slaat nu ineens. Gaat naar 5-4 in de vierde set. Haasen dus in het voordeel. Ziet goed uit voor de Nederlander. En voordat we met Rickert uh, onze week afsluiten, gaan we dus dat doen. Met Rickert onze week afsluiten. Hij liet zich inspireren. Door Shell. Een leuke winst. De Shell heeft weer een leuke winst behaald. 13 miljard, voorwaar een aardig potje voor wie er in een gammel Gronings krotje zit af te wachten tot er wordt betaald. Dat gaan ze doen, omdat ook Shell erkent de zwaarste lasten voor de sterkste schouders. Wel tragisch voor die arme aandeelhouders. Die kunnen fluiten naar hun dividend. Zij worden door een boze droom gekweld. Hoe moet dat met mijn woonhuis? En mijn geld? Heb ik geïnvesteerd voor spek en bonen? Kom jongens, geen paniek. Er is nog hoop. U kunt nog wel in Loppersum gaan wonen. De huizen zijn daar immers spotgoedkoop. Ja, dankjewel je Rickert. Voor deze wijze woorden en ik dank ook onze gasten... ...Dianda Veldman, Ivo Mulder, Gerbert van Loenen, Sven Koopmans en Wim Voermans. Zometeen Bureau Buitenland met Rick Belhuis over gloorgas in Syrië... ...en het nieuwe kernwapenplan van Trump. En om half negen dan zijn wij er weer met Langste Lijn en Omstreken... ...met het Nieuwsforum. Deze week met Roderick Velo, Me Meili Vos en Victor Vlam. Dus ik zeg, uh, tot zo. Dag, dag. NPO Radio 1.